10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, het nieuws van uh, 10 uur dat stellen we een paar minuutjes uit. Want we gaan naar het Olympisch Stadion. Naar Andy Houtkamp voor uh, de finale van de 100 meter horden voor vrouwen. Het moet een kraker worden. Want Sally Pearson loopt. En dat is de atleten van het jaar. ...van vorig jaar, omdat ze zo verschrikkelijk goed is op die hoorden Ze werd tweede op de Olympische Spelen in 2008. En eerste werd toen Don Harper, die loopt in baan 4. Even snel de banen door doorlopen. Lolo Jones in baan 2. Uh, Felicia George uit Canada in baan 3. Don Harper dus, Olympisch kampioen in baan 4. Kelly Wells, in baan 5. Uh, de Turkse Janit in 6. Pearson in zeven. Zelinka, Jessica Zelinka, de meerkomst uit Canada in baan acht. En de verrassende schrot uit Oostenrijk in baan negen. Marcelli Pearson tegen Don Harper. Dat wordt de wedstrijd. Dat wordt de strijd. Tussen die twee, Amerika, Australië. Normaal gesproken moet Sally Pearson uh, het winnen. En komt het uh, wereldrecord in zicht van Donkova uit 1988. Jodanka Donkova, 12-21. Beste tijd gelopen dit seizoen. 12-39 door Sally Pearson. Deed dat in de halve finale. De dames zitten er klaar voor. Het is stil. En dan komt het startschot en ze zijn goed weg. En dan kijk ik naar Sally Pearson die een goede start heeft. Maar dat heeft ook... Don Harper. En dan wordt het heel spannend. Daar komt Sally Pearson. Gaat over de voorlaatste hoorde. En nu over de laatste. En ze wordt olympisch kampioen. 12.35. Een prachtig olympisch record. En olympisch kampioene. En wat een druk lag er op haar schouders bij Sally Pearson. Maar ze doet het. Ze kijkt naar het scorebord. En ze weet het. Ze is dolgelukkig. Ondanks het feit dat het regent, weet zij dat ze olympisch kampioen is geworden. Op de 100 meter horde. Het is ja. uh, twee minuten over tien. We gaan naar uh, het NOS Nieuws met Jobboot. Mosselen uit een deel van de Oosterschelde... mogen voorlopig niet worden verkocht. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland zijn de mosselen mogelijk vergiftigd... met de alg dino De alg maakt een gif aan dat het zenuwstelsel aantast. Wie de alg inslikt, kan maag- en darmklachten krijgen. In het uiterste geval veroorzaakt de alg verlammingsverschijnselen. Vorige week ging een hond dood die de alg mogelijk heeft binnengekregen...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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, een vol uur. We verwachten heel veel gasten hier aan tafel. Ja, alleen, ja, u weet het, het verkeer in Londen. Het is een terugkerend verhaal. Marit Bouwmeester en uh, Teun Mulder. Of ze komen, het is maar de vraag. Epke Zonderland is in de buurt van het Alexander Palace. Die komt zeker. We beginnen met, als best in Utrecht. Hier zijn live vanuit Londen, Robert Meder en Herman van der Zand. De bewoners van zo'n 100 flats in Kanaaleiland in Utrecht... die mogen nog zeker twee weken niet naar huis. In en rond zo'n 100 woningen is een maand geleden bruin asbest gevonden. En dat moet eerst worden weggehaald. Dat vertelt Mehmet Kursun, een van de bewoners. Um, wat ze mij hebben verteld is dat de uh, appartementen... Uh, gewoon één voor één uh, worden uh, nagekeken. En overal waar wel vezels zijn gevonden... die worden dan allemaal gesaneerd. En tot die tijd hebben wij geen mogelijkheid om nog steeds in onze huizen te betreden. De bewoners hebben inzage gekregen in de dossiers over hun huis, maar daarin staan niet alle antwoorden. Zo is het nog niet duidelijk hoe lang het asbestonderzoek in de woningen gaat duren. Nou, ze hebben een minimale tijd aangegeven dat het wel twee tot drie weken kan duren. Maar geen maximale tijd, want het moet nog gesaneerd worden en schoongemaakt worden. Ze hebben geen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 Er moet weer worden goedgekeurd. Dat kan nog enige weken duren. Snel na de ontdekking van het asbest vorige maand... werden de bewoners van zo'n 150 flats geëvacueerd. Een derde, 48 flats, zijn nu vrijgegeven. Die bewoners zijn terug naar huis, ondanks de vele vragen die ze nog hebben. Uh, nou, men is denk ik helemaal pas gerustgesteld als alle onderzoeken achter de rug zijn... als alle bewoners weer terug zijn en men al rust kan terugkijken op deze periode. Er zijn best nog... Redelijk wat bezorgde mensen. Zo vroegen veel mensen zich af waar al dat asbest nou precies vandaan komt. Die vraag lijkt inmiddels beantwoord. Volgens TNO zijn er sterke aanwijzingen dat het asbest uit de middelste flat op de Stanley komt. Die flat werd gerenoveerd. Het is daarna waarschijnlijk in de andere flats binnengelopen en gewaaid. Ja, wat is er vandaag hier in Londen allemaal gebeurd? Dit zal u niet zijn ontgaan.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 6, Hij heeft hem! 5, 3, 3. Hij heeft hem! Epke Zonderland staat op de eerste plaats. Gaat het gebeuren? Goud voor de turner. Gaat het gebeuren? Ja, het gebeurde dus. Epke Zonderland zag al zijn arbeid beloond met Olympisch goud. Het is de eerste Nederlander sinds 1928 die turn goud wint. Toen stonden de turnvrouwen in het landenklassement op de hoogste plaats. Zonderland was helemaal beduust van zijn prestatie. Niet te bevatten eigenlijk. Nee, het is echt... Uh...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 Maar uh, ja, ik, heb, uh, ik heb hiervoor gekozen en ik ben er uh, vol voor gegaan. En uiteindelijk uh, leeft het goud op. Dus uh, ja, super blij dat het uh, uiteindelijk zo is gelopen. Ja, Gouw medaillewinnaar Epke Zonderland. Hij is zometeen hier aan tafel. Dorian van Rijsselbergen haalde zoals verwacht de gouden medaille bij het windsurfen. Hij stond al zo ver voor dat hij alleen nog maar hoefde te starten. Van Rijsselbergen liet zien dat hij de allerbeste is. Hij won, zoals zo vaak deze week, gewoon de race. He -he! Ja, inderdaad. Het, nou, hij is nog niet op het nekje, maar vanavond moet hij, moet hij erom komen. Ik had me een beetje behouden opgesteld, want ik wou niet, niet te gek. Maar uh, ja, een uh, klein foutje gemaakt en dan toch weer terugkomen en echt denken van... ja, ik wil deze ook winnen. Dat is wel, wel fijn. Brons was er voor de landenploeg in de dressuur. Adelinde Cornelis-Selke voor Gunsveen en Edward Gal plaatste zich ook voor het individuele toernooi. Goud ging naar Groot-Brittannië, zilver was er voor Duitsland... Aki van Gunspur kon niet anders dan tevreden zijn. Het is gelukt. Uh, mijn uh, doel voor deze Olympiade is bereikt. En, uh, ja, wat ik blij ben, was dat het ook echt goed liep vandaag. Super trots op Salinero. En uh, je gaat toch ook nog voor de derde proef, de kuur op muziek. En uh, daar ga je gewoon dan heel losjes in. Ja, ik heb uh, niks te verdienen, niks te verliezen. Dus ik ga gewoon uh, mijn allerlaatste proef, ooit, en ga lekker genieten. Welke kuur gaan we van je zien? Uh, die wat Wiebi voor mij gemaakt heeft. Want ik uh, ja, vind zelf toch een hele mooie kuur. En die heb ik in de hoofddoop bij Rotterdam ook gereden. En uh, die ga ik uh, donderdag nog een keer laten zien. En toen was de medailleoogst nog niet voorbij. de Teun Mulder reed op de Kairin naar Brons. Hij moest wel even wachten op de jurybeslissing. Want Mulder drukte zijn wiel gelijk met de Nieuw-Zeelander van Veldhoven over de finishlijn. Maar het wachten werd beloond. Ah, ik voel me super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 Ja, bijna letterlijk. Sebastian Timmerman verslaggever. Want hij had ervan gedroomd, heb ik begrepen. Een soort visie ja. had hij. Ja, ja, ja dat, <laughs> dat hoorde ik ook inderdaad later dat hij dat, hij dat had gedaan. En uh, ja, het was, het, was, het was heel bizar dat je daar inderdaad minutenlang zit te wachten. Ik zat er schuin op. Ik dacht eerst ook uh, brons. Maar ja, dan zie je het nog een keer terug. En dan zie je ook, dit is uh, duidelijk fotofinish. Uh, en dat duurde maar, en dat duurde maar. En ik moet zeggen dat ik me even rot schrok toen ik eerst de drie zag. En dat werd toen veranderd in vier... Maar uh, toen zag ik René Wolf al gelijk naar de jurytafel rennen. En een jurylid zo van, rustig maar, rustig maar. We zijn nog de boel even aan het herintikken, als het ware. Nee. Uh, het is goed, dus dan weet je dat het goed zit. Maar ja, dus, dus dat was de reden dat hij dacht dat hij buiten blond viel. Ze moesten gewoon nog even... Nou, het stond, op het... Nee, het stond op het scorebord. Het stond eerst heel lang uh, fotofinish. Ja. Toen is er een ja. PH uh, uh, van foto. En uh, uh, toen in één keer verschenen daar twee drieën. En ja, de drie bij de naam van Teun Mulder werd een vier. Hm. Dus ja, hij schrok zijn rot. Ik schrok mijn rot op de commentaartribune live op de radio. Maar dat werd gelukkig na een seconde of tien weer terughersteld na een drie. Dus... Ja, ja, ja, bizar moment. Ja. Even naar het niveau uh, uh, van uh, de, de baanwielrenners. Kijk, er is er terug. Heeft Mulder uh, het voor de Nederlanders gered? Ja, ja tuurlijk. Ja, zoals wel vaker gebeurd is de laatste jaren. Ook op WK's. Uh, dus ja, nee, hij heeft dat gered. Ik moet er wel bij zeggen, als je kijkt naar de Olympische historie... de, de historie van baanwielrennen op de Olympische Spelen... zijn het vaak één twee rijders geweest in de, de laatste jaren, zeg maar, de laatste spelen... die, uh, die de medailles weghaalden. Hè. Je had Leontien, uh, daarvoor had je Ingrid Haringa als prinsler. Uh, daarna, toen kreeg je Leontien uh, één keer samen, dat was in Athene, met Theo Bos. Vier jaar geleden was het alleen Marianne Vos. Dus het kwam wel vaak aan op één Nederlander... die, uh, die de medaille of de medailles uh, uh, veroverde. Maar het, het, uh, uh, het toont wel weer, nog maar een keer aan... Uh, als je vooral kijkt naar de verschillen op de baan... en de verschillen in de tijden die gereden worden... Dat uh, vooral Groot-Brittannië, maar ook Australië. Hm. en in het kielzog daarvan ook een land als Nieuw-Zeeland. toch wel uh, verder weglopen bij Nederland. En dat, ja. dat uh, ja, maakt wel zorgen. Ja, precies. We moeten ons dus echt wel zorgen gaan ja, maken. er nou moet ja, wel iets gaan gebeuren. Ja, bijvoorbeeld, nou ja, bijvoorbeeld op onderdeelste ploegachtervolging. is een heel mooi voorbeeld bij de mannen. Daar uh, rijdt Nederland uh, nagenoeg dezelfde tijd. als acht jaar geleden in Athene, 4-0-4 uh, uh, tegenover 4-0-3 nu. En de Britten rijden gewoon, gewoon 10-11 seconden sneller. Nou, dat is het verschil. Dat ja. verklaart het. Ja. En het was ook een Brits feestje, Het was uh, ja. bijna geheel een Brits feestje. Het begon even een beetje slecht... omdat de Britse teamsprinters werden gedisqualificeerd. Toen ging de medaille naar Duitsland. Daarna werd het een enorm Brits feestje. Zelfs toen er een Deen het Omnium won uh, bij de mannen... behaalden de Britten nog een bronzen medaille. Maar vandaag... Met Pendleton, die had toch echt met goud afscheid willen nemen en, uh, op de sprint. En dat werd is een week van de lijn of in de eerste heat. Meers uh, kreeg de winst in die eerste heat. En in de tweede heat merkte je wel een beetje dat Pendleton daardoor van slag was. Ja. En Meers reed om de heen en uh, pakte het goud. Dus, nou, dat mag je geen eens een smetje noemen. Maar het was inderdaad verder een groot Brits feest. Ook met hooi. Toch even nog benadrukken op de Keirin. Wij waren vooral met Teun bezig, brons of niet. Maar Chris Hoy, die, uh, die zijn zesde Olympisch Gouden medaille pakt... en nu voorbij is aan uh, Steven Redgrave, Sir Steven Redgrave, de oud-roeier... En echt met tranen in zijn ogen, uh, de medaille in ontvangst nam, helemaal emotioneel. Was ook aangaf dat dit voor 99% zeker zijn laatste wedstrijd is geweest, dat hij ermee stopt. 36 ja. jaar dus ja. ja. En zes keer goud. Uh, maar dat was een heel wel moment mooi. Te uh, ja, ja, ja. Maar het was ook sowieso een heel mooi moment. En, en die emotie en de, de, de sfeer daar in de wielen, op de wielenbaan was fantastisch. Okay. Heel mooi om mee te maken. Goed, dankjewel. Go. De hockeyers dan, die wonnen ook hun laatste groepswedstrijd. Zuid-Korea werd met 4-2 aan de kant gezet. De reden voor blije gezichten bij het Nederlands team. Bijvoorbeeld bij Billy Bakker. Het is mijn eerste Olympische spelen. Ik ben hartstikke blij. Uh, het is altijd leuk om een spits om natuurlijk een goal te maken. En, uh, als het goed is, sta ik nu op drie goals. Dus, uh, dat voelt goed. En, uh, ik ben hartstikke blij met die 15 punten. Dat is misschien nog wel meer. En, uh, het is een hartstikke mooie start. En, maar, uh, we zijn nu eigenlijk weer bij nul. We moeten het weer doen, 70 minuten. knallen tegen, waarschijnlijk tegen Engeland. En dan, uh, ja, dan gaan we het zien, dan gaan we het meemaken. Robert Lathouwers werd in de halve finale van de 800 meter uitgeschakeld. Hij werd daarin vijfde, alleen de beste tweede gingen door naar de finale. Gregory Sedok heeft zich geplaatst voor de halve finale van de 110 meter Horde. Hij werd derde in zijn serie, dat is voldoende om een ronde verder te komen. Ja, dat is natuurlijk super. Dat was ook een doelstelling. En uh, ja, dat is gewoon uh, top. Dat te bedenken dat ik natuurlijk pas maar vier wedstrijden heb gelopen. En uh, ja, dat, dat is alleen maar top, alleen maar super. En dan gaan we naar uh, Gregory Sedok, volgens mij. Ja, die de, hoorden de, we net. Die ja, loopt morgen de, uh, uh, zijn halve zijn finale. finale. En Tjorani Martine dan, die ging overtuigend door naar de halve finales van de 200 meter. Hij won zijn serie en het was eigenlijk best een makkie. Ja man, ik hoop dat die ronde ook zo lijkt man. <laughs> Mijn lichaam was nog een beetje kapot van die handen. Dus ik kon het niet helemaal last krijgen. Maar het ging goed, man. ik ben blij. Sven en Kalle Koster hebben de finale van de 74 klasse niet gehaald. Ze kwamen al zesde en achtste binnen. En daarmee belandde het koppel op de twaalfde plaats in het klassement na tien races. De eerste tien die komen in de middelrace uit. Bij de vrouwen deden Lisa Westerhoff en Lopke Berk het beter. Zij liggen nog steeds op medaillekoers. In de races 7 en 8 eindigde het duo als derde en vierde. Daardoor staan ze in het klassement op de derde plaats. Hun voorsprong op de nummers vier is al 19 punten. En er zijn nog drie. Races te ja, Gaan we tot slot nog even naar Andy Houtkamp in het Olympisch Stadion. Andy, waar heb je vandaag het meest van genoten? Ik hoop van de 1500 meter. Maar ik vond de 100 hoorden vond ik geweldig. Sally Pearson, echt heel knap. Maar alles is mooi. En ook die laatste finale, de 1500 meter, dat moet een kraker worden. Veel jonge jongens, opvallend jonge jongens. Allemaal rond de 20 die hier meelopen. Uh, ook twee uh, Voormalige Kenianen die nu voor een ander land uitkomen. Bijvoorbeeld William Tanui, die nu Uzbilin heet en voor Turkije uitkomt. Sinds een jaartje. En dan uh, uh, hebben we ook nog Ali, Bello Mansour, Burundi, ook een ex-Keniaan. En drie echte Kenianen. Onder andere de Olympisch kampioen Asbel Kiprop. Uh, ze gaan op weg naar de uh, zeg maar, uh, wat is het, 900 meter, nog, of uh, 700 meter, nog twee rondjes te gaan. Voor de heren, uh, Kiprop is de Olympisch kampioen. Maar dat was hij eigenlijk niet vier jaar geleden. Want hij kwam binnen als tweede, na Ramzi. Maar Ramzi werd betrapt op doping. Dat werd vorig jaar bekend. En dus werd de eigenlijk 19-jarige Kiprop Olympisch kampioen. En uh, gehuldigd in zijn eigen land vorig jaar met een hele grote vertoning. Het is een mooie race. Alles zit dicht bij elkaar. De Kenianen, uh, ja het valt me om dat ze geen echte uh, uh, teamprestatie uh, kunnen leveren. Omdat het gewoon heel hard gaat. Centrowich is er ook nog goed bij. Hij uh, won brons vorig jaar op het uh, WK. En nu uh, gaat men uh, de bocht weer in om op het rechter eind te komen richting de, de bel. Alles zo'n beetje bij elkaar. En het is een uh, mooi gezicht. Het publiek is natuurlijk blijven zitten. Tsjebseba is de man die uh, op kop gaat. Nixon Seba. een uh, Keniaan. Daarachter Willis, Nicholas Willis won in 2008. Zilver, de man uit Nieuw-Zeeland. Excuus. En hij loopt heel uh, nuttig aan de binnenkant. Hé, hey, daar komt de Algerijn naar voren. Dat is uh, Magloofi. Die was eigenlijk gedisqualificeerd. Omdat hij ook aan de 800 meter meedeed. En toen naar 300 meter uitstapte. Is later uh, toch weer uh, in deze finale gebracht. En nu gaat het hard. Nu gaat het komen. Daar komen de Kenianen. Maar ook Magloofi. Die blijft uh, goed uh, op kop lopen. Er wordt uh, gesprint. En wie is dat? Met uh, nummer 6, Silas Kieplagat. Vorig jaar zilver op het WK. Die uh, gaat erachteraan in de ETH. Het loopt ook nog goed. Jebre Medin. En uh, die gekke Algerijn die loopt gewoon weg bij de rest. Die Algerijn gaat het winnen. Die is uh, in een jaar tijd in persoonlijk record meer dan drie seconden vooruit gegaan. En hij gaat het rechtend op de Algerijn. Hij gaat het gewoon winnen. Taoufik Magloufi, Hij gaat winnen. Hij werd gedisqualificeerd. Werd uit het toernooi gegooid. Omdat hij op de 800 meter naar 300 meter uitstapte. Hij wint aan 1500 meter. Wat een verhaal is dit zeg. Deze man die twee 3 jaar geleden uh, 3,50, 3,60 of uh, 3,55 liep. Die he, opeens heel snel is uh, geworden. En nu 3,34,08 0,8. En je ziet gewoon de Olympisch kampioen. Nadat je eerst gisteren gewoon uit het toernooi werd gegooid. Word je nu Olympisch kampioen op de 1500 meter. Taoufik Magloufi uit Algerije. Op sommige momenten mag je met een volle mond praten. Ah. Dit is zo'n moment een Zonderland. Goedenavond. Ja, we willen graag dat je door eet, want je hebt nog niet zo heel veel kunnen eten, volgens mij, door alle, alle drukte. Ja, ik heb nog niet veel tijd gehad, maar... ja, ja, Stond je vanmiddag letterlijk met je mond vol even? Of figuurlijk eigenlijk meer? Uh, ja. ja, ik, ik, ik heb uh, eigenlijk heel weinig van die wedstrijd meegekregen. Ik heb uh, voor, uh, voor mijn oefening uh, de rest eigenlijk niet uh, gezien. Gewoon bewust ook niet. En uh, ja, mijn oefening ging ook uh, zo snel, uh, was het voorbij. En uh, ja, toen ik stond, natuurlijk, je weet dat je... Ik heb gedraaid, maar je beseft eigenlijk nog niet dat je, dat je zo'n uh, prestatie neerzet. neergezet. Nee. Is dat het spannend, dat moment na je oefening, als je op de beoordeling moet wachten? Ja, uiteindelijk was het wel heel spannend inderdaad. Ik had, uh, ze hadden nog wat extra tijd nodig om, uh, om te kijken naar één element. Het duurde dat... lang bij jou, hè? Ja, ze waren niet uh, helemaal duidelijk. Ja, ze gingen na de tijd nog even een filmpje zien om te kijken of ik er bij een bepaald element een uh, ja, mixgreep had, zeg maar, mijn hand in bovengreep of ondergreep. En dat maakt dan uit in de moeilijkheid. En uh, nou ja, dat was inderdaad uh, een tiende uh, extra dan. En, uh, dus het duurde wat langer. Maar uh, dus ik, uh, ja, ik, had, ik, had, ik was een behoorlijk zenuwachtig. Ik wist wel, van, ja, dat zit er wel in. Maar uh, ze kunnen net zo goed uh, iets lager zitten. Waardoor je, je dat niet uh, goud pakt. Maar ik had wel een uh, redelijk positief gevoel. Ja, want ja, dat is vervelend. Je bent, je bent afhankelijk... Van iemand anders. Jij kan voor jezelf wel het idee hebben dat je de perfecte uh, oefening hebt gedaan. Ja. Maar als iemand anders dat niet vindt, dan, uh, dan ben je daar gelogeerd natuurlijk. Ja, dat sowieso. En ja, je weet eigenlijk uh, ook niet precies hoe het eruit ziet. Uh, je hebt wel een idee hoe het gaat. Maar ja, we, we, hoeveel afdruk er precies is, dat weet je ook niet. Dus het is, uh, ja, je moet maar afwachten uh, wat de jury heeft gezien en, uh, en inderdaad naar de beoordeling ervan. Dus ja, nee, het is altijd lastig op zo'n moment wat ze gaan doen. Heb je enig idee hoe erg Nederland heeft meegeleefd met die oefening? Want je hebt, volgens mij, je hebt heel wat veroorzaakt. Voor mij stond Nederland een minuut lang, anderhalf minuut lang stil. Iedereen is dat met ingehouden adem te kijken als het maar niet fout gaat. Ja. En, ja heel Twitter stroomde vol, want iedereen heeft het gezien. Je krijgt ja. een huldiging dat ja. is wel zeker, hè, Nierenveen. Dus uh, bereik je ja. er even oh, Ja, thanks. <laughs> <laughs> ja, nee je, eigenlijk, nee, je beseft echt niet uh, wat er is gebeurd uh, in Nederland. En, ja, ook wel bewust inderdaad niet meer bezighouden voor de wedstrijd. Maar, maar hoe nu, kan je je uh, daar niet mee bezighouden? Uh, je, je weet uh, ongeveer wel hoe, hoe het speelt. Maar ik besef het sowieso niet, denk ik. Maar je wil het eigenlijk ook niet, uh, niet al te veel. Want je, uh, je moet je focussen op je oefeningen. Uh, als je te veel met andere dingen bezig bent, dan uh, ja, misschien ben je op het juiste moment uh, niet geconcentreerd genoeg. Dus uh, ja, het is alleen maar afleiding. Dus daarom probeer je inderdaad uh, ja, gewoon echt met jezelf bezig te zijn. En met je eigen oefeningen en ook niet met die concurrenten en zo. Wat ik me afvroeg, hè, als je met je oefening bezig bent, zie je dan iets in je hoofd? Zie je, die, zie je uh, dit klinkt heel raar misschien dat ik het vraag, moet je gewoon zeggen, ja onzin. Maar zie je als een soort van uh, extern persoon jezelf die oefening doen? Heb je een beeld van wat je doet, laat ik het dan zo zeggen? Ja, ik heb wel een beeld ongeveer van wat ik doe. Alleen eigenlijk, euh, kijk, als het helemaal perfect loopt... Dan, dan ben je misschien iets rustiger. Maar vooral met je vluchtelementen, dat was, uh, ja, kilo Dat uh, is wel eens soepeler verlopen. Dus ik moest ook echt corrigeren. Dan ben je zo bezig met, met wat je aan het doen bent. Uh, ja, je krijgt eigenlijk heel weinig mee. En het is uh, ja, keihard door doorwerken. Heb je een moment getwijfeld... Nee, nee, want dat heb ik dus in uh, Beijing uh, op een harde manier geleerd. Toen uh, heb ik getwijfeld en uh, uiteindelijk ook uh, de keuze gemaakt om een bepaalde combinatie niet te maken tijdens de oefening. En uiteindelijk uh, ging het mis, ik pakte die uh, stok uh, niet goed. Dus dat, uh, nee, dat wist ik, je moet gewoon vol te gaan en nooit twijfelen. En uh, als ik het wel had gedaan, had ik nu weer die, uh, dat laatste vluchtelement niet ingezet. Want dat ging dus ook niet echt soepel. Maar, uh, ja. Heb je je broer horen roepen? Nou, niet tijdens mijn oefening, maar wel uh, van die tevoren. Staan! We, we, we hoorden hem in een reportage en hij zegt... Oh ja, hij, dat, dat deed hij niet helemaal goed. En daar zit een klein foutje. Als hij nu gaat staan, als hij nu staat aan het eind... na zijn afsprong, dan heeft hij het. Ja? En hij riep dus... <laughs> hij riep dus Staan! Heb je niet meegekregen? Nou, ik, vlak voor mijn oefen, voor de afsprong... er was nog één elementje. Volgens mij die, uh, op dat moment uh, hoorde ik wel wat geschreeuw. Ja, ik ja. denk dat dat op mijn broer is geweest. Want die zat inderdaad uh, het meest in de buurt. Maar op dat moment... Ja, het kwam niet goed genoeg door dat ik echt wist van, oh, dat is mijn broer. Maar ik heb wel iets gehoord, opgevangen van uh, dat iemand de kaart aan het schreeuwen was. Maar... Uh... Ja. Ja, ik was te bezig met, met de afsprong dat, dat ik daar geen ruimte voor had. Nee. Het bijzondere van, van jouw oefeningen, dat zijn natuurlijk die eerste drie uh, salto's, die eerste drie uh, ja. elementen, sorry. Vluchtelementen, vlucht ja. Ja. Ja. ja. Ik ben een leker. Ja. Maar, maar, maar daarna denkt iedereen, oh daar is hij doorheen. Uh, ja. Opluchting, uh, nu heeft hij het eigenlijk al. Maar jij moet gewoon natuurlijk nog verder. Ja, zo is het zeker niet inderdaad. Nee. Het kan echt op, op, met elk element, ook de, de makkelijkste kan er nog fout gaan. En juist is dat de fouwkwal, dat je inderdaad het moeilijkste hebt gehad. En dan, uh, ja, dan uh, al blij bent, uh, omdat je dat hebt gehaald. Nee, het, zo werkt het niet. Je moet echt uh, doorgaan tot het eind. En inderdaad, met die afsprong, daar kun je, daar kun je dan mee beslissen. Als je daar een uh, grote stap had gemaakt, dan uh, was ik niet eerst geweest. En nu ik die, uh, ja, met de vaste landing uh, heb ik die eerste plekken uh, kunnen afdwingen. Mm. Hoe, hoe goed ben jij wel niet? Hoe, hoe goed kan, je nog, ik, kan, kan, het nog, kan het nog veel beter? Ja, op dit moment de beste. Maar... <laughs> Ja, het kan, het kan beter. Ja, het, kijk, je, je hoopt dat je hier uh, de beste oefening van je leven gaat turnen. En uh, ja, dat is niet gebeurd, want het ging uh, vrij moeizaam. Maar uh, dat maakt helemaal niet uit. Het, het was vandaag uh, was uh, uh, genoeg van goud, maar het kan beter. en uh, ja ik, uh, sowieso Het afgelopen jaar heb ik uh, nog gewoon heel veel progressie geboekt. Dus uh, ja, dit is fantastisch, maar ik blijf gretig. Ja? ja. Wat, wat wil je nog? Ja, wat wil je nog? Gewoon uh, doorgaan en uh, eigenlijk uh, inderdaad uh, kijken hoe ver je kan komen uiteindelijk nog. Ook uh, ja. gewoon als je naar jezelf kijkt van, uh, nou ja, de beste oefening van mijn leven die, uh, die is er niet uh, voorgekomen denk ik. Dus uh, ja, dat blijft een uitdaging om, uh, om het maximaal uit jezelf te halen. En eventueel nieuwe elementen toevoegen? Ja, dat is wel, wel kikken, maar uh, dat, is, ja, dat is afwachten. Ik ben op dit moment... Uh, uh, nergens ja. me bezig. Dus, uh, maar dat is iets waar je inderdaad volgend jaar misschien uh, ja. wat over kan nadenken. Ja, eerst maar even lekker je bord aan gegeten. Goed, goed. Ja, je was hier elf dagen geleden. En toen, uh, na, de, na de kwalificatie, toen schreef je in het boek... Ik hoop dat ik hier over elf dagen met een, met een nog, <laughs> nog tevredener gevoel zit. Ik denk, ja. dat, ik denk dat dat wel is gelukt. Zeker wel gelukt, ja. Gefeliciteerd. Ja. Dank je wel. Goed, ja. En toen...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 En la Havas is your love, big enough. Het is half elf, Freddy van Tijn met de hoofdpunten van het nieuws. De politie en de brandweer in Leiden zijn op zoek naar een jongetje van drie dat wordt vermist. Er wordt onder meer met een helikopter gezocht in de omgeving van het Utrechtse jaagpad. En ook in het water wordt naar het jongetje gezocht. Jongetje van drie, Jani, zou bijna geen kleren aan hebben. Hij wordt zo sinds tien over negen vermist.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 Nou, hadden u nog uh, twee andere medaillewinnaars beloofd hier aan tafel. Maar uh, uh, ja, dat gaat niet lukken. God. Nee, ze zitten vast. Ze zaten vast in het uh, verkeer. Ze zijn wel uh, binnen inmiddels, maar ze zitten aan tafel bij, uh, bij Mart. Maar goed, dat wil niet zeggen dat we geen leuke half uur hebben. Bijvoorbeeld uh, Robert Lathouwers, die uh, komt zo aan bod. Lopke Berghout, die uh, laten we nog even horen. En Erik Kardé daar heeft u nog een reactie van te goed. Dat is de... Discuswerper, die tiende werd in de finale van de ja. discuswerper. Dan beginnen we maar bij, uh, bij Robert Lathouwers. Die bleef steken in de halve finale van de 800 meter. Hij werd vijfde, terwijl een plaats bij de beste twee vereist was. Gio Lippens, ving hem op. Robert, wat duurde het lang voordat je hier was? Ja, ja, ja, ja even genieten. hè? Ik bedoel, als je hier toch staat, dan, uh, dan maken we er maar meteen een mooi feestje van. Kun jij dat op het moment dat je weet, ja, die finale loop ik niet... nou weet ik niet of je daar ook maar enigszins rekening mee had gehouden... maar ik kan me voorstellen, als sporter wil je het wel. Ja, ja, ja, ja. Kijk, uh, maar alle doe als ik die halve finale. Ik bedoel, uh, dan, dan zou ik al echt, echt een goede prestatie hebben geleverd. En die halve finale, ja, dat ik natuurlijk gisteren... Uh, nou ja, ik heb gisteren voor mezelf subliem gelopen. Ging echt supergoed. En, uh, dus ik was ontzettend blij dat ik in die halve finale stond. Ja, en dan sta je in die halve finale en dan ga je natuurlijk 100% voor die finale. Maar uh, ja, twee keer achter elkaar lopen is voor mij natuurlijk wel uh, even wat anders dan uh, gewoon één keer knallen. Ja, wat merk je daar dan? Oh ja, vanmorgen stond ik, al, stond ik op echt met ontzettend veel spierpijn. Echt mijn hamstrings, ik, het gevoel dat die op knappen stonden. Uh, ja, en, en, en dan, dan loop je de eerste 200 meter. En dan, dan voel je al echt van, oh mijn god, dit is echt heel erg zwaar. En mijn benen, ja, die, die konden gewoon niet meer. Maar en dan, ja, dan is het gewoon 600 meter eigenlijk doorkomen. Echt, echt een soort van uh, overleven eigenlijk. En dan... Uh, nou ja, vanaf 200 uh, ja, hè, dan heb ik toch geprobeerd mijn eindsprinter in te zetten. Ja, en dat ging eigenlijk supergoed. Kijk, ik, ik ben dan wel niet door naar de finale, maar uh, ik, ik ben wel echt tevreden over mijn race. Hoe, uh, ondanks hoe ik me voelde. Dat meerdere races in een paar dagen lopen, het is wel toernooi lopen natuurlijk. Hè. Is dat nog iets waar je gewoon in moet groeien? Nou, groeien. Uh, ik ben gewoon iemand, ik ben echt een 400, 800 loper. Dus echt een, een sprinter. Dus uh, één keer kan ik gewoon keihard en kan ik met die jongens mee. Ja, en dan uh, moet ik de volgende dag weer een 1.45 lopen, zoals vandaag. Uh, ik loop wel 1.45, maar het gaat echt ontzettend uh, moeilijk. Ja, en dat kan je wel trainen, maar dan moet ik gewoon 200 kilometer in de week gaan maken in de winter. Uh, en nu maak ik je 40. Dus uh, ja, ik kan het wel gaan trainen, maar dan raak ik weer geblesseerd. Dus dat is uh, een toernooi. Uh, dus da daarom uh, hadden we erop gekeken, een halve finale zou super zijn. En uh, ja, als je erin staat, dan kan je altijd verder kijken en, en, uh, en dromen. En, en gewoon doen. Maar en als je dan uh, vierde of vijfde wordt... Hartstikke tevreden mee zijn en lekker genieten van het toernooi. Toch hoor je dat niet vaak hè, een sporter die ook zijn beperkingen kent. Hm. Want sporters hebben vaak zoiets van, ja maakt niet uit, ik droom en ik wil het oneindige bereiken. Ja, ja, maar ik, ik hou er heel erg van om heel realistisch te dromen. En uh, ik, ik, ik ga niet mezelf zeggen, oh, ik had in die finale moeten staan, want dit, dat. Die andere jongens die lopen ook allemaal 1,43. die hebben in principe nog een snelle PR staan dan als, als ik. En die jongens maken wel 150, 200 kilometer in een week. Dus op een gegeven moment moet je ook realistisch zijn en zeggen, joh, uh, sommige, soms zijn jongens gewoon beter in een paar keer achter elkaar lopen. En dan, dan laat ik het gewoon zien, uh, weer volgende keer in een enkele wedstrijd of een Grand Prix, dan pak ik hun gewoon weer in één keer. Dat is gewoon één keer lopen op één avond. Precies, precies. En dan laat ik, uh, dan laat ik zien uh, dat ik gewoon in één keer uh, hard kan knallen. Ja, als u net om uh, um, uh, half elf het nieuws heeft gehoord, hoorde u het... Uh... Berichten over politie en brandweer uh, in Leiden... die op zoek waren naar een jongetje van drie... Uh, in de omgeving van het Utrechtse Jaagpad. Inmiddels is bekend geworden dat het jongetje is aangetroffen. Goed nieuws, dus het jongetje van drie, Jani is terecht. De Nederlandse zeilploeg in Weymouth veroverde tot nu toe... een gouden en een zilveren medaille met Dorian van Rijsselbergen... en met Marit Bouwmeester. En de kans is groot dat die koek nog niet op is... want ook uh, Lopke Berkhout en Lisa Westerhof die staan er goed voor in de 74-klassen... We hebben ze nog niet zo vaak uh, voorbij horen komen... maar ze staan voorlopig op de derde plaats in het klassement. Ragnar mee, sprak met berghout naar de achtste van de tien racers. En je komt net bij uh, collega's van de BBC vandaan. Wat, wat, wat vragen die nou aan jou? Oh, dat is een leuke vraag. Uh, nou ja, ze hebben het vooral over uh, de, ja, het gevecht, de battle tussen Engeland, Nieuw-Zeeland en ons. Uh, dat het uh, morgen een hele spannende dag gaat worden. Uh, ik heb gezegd dat, uh, ja, dat we de punten zo uh, close mogelijk uh, moeten houden. Want ze zijn wel iets uitgelopen, zeker de Nieuw-Zeelanders vandaag. Uh, maar we hebben wel redelijk gehad met de rest van de, van de vloot. Uh, ja, het wordt gewoon heel spannend de laatste races. Jullie liggen nu derde, uh, met alle mogelijkheden open? Ja, zeker nog wel. Uh, nog twee fleet races te gaan waarin gewoon echt wel uh, punten gescoord kunnen worden en je, en je nog veel kan inhalen. En dan nog een middelrace uh, waarin uh, dubbele punten tellen. Dus uh, er kan nog van alles gebeuren. Nou, Kijk je nu naar die punten. 21 bovenaan, 25, dan hebben jullie er 28. Hoe is het tot, jullie, uh, tot nu toe jullie toernooi geweest? Want we hebben jullie nog weinig gehoord. Er worden ook grote medailles gewonnen. Uh, hoe gaat het tot nu toe hier? Ja, we blijven een beetje op de achtergrond. Uh, we zijn ook wel erg hard aan het vechten hoor. Uh, we zitten er niet altijd meteen bij. En dan uh, ja, moeten we echt een uh, flinke comeback maken. Ook uh, vanochtend de eerste race weer. Ja, er wordt ontzettend hard gestreden. Het zijn geen makkelijke omstandigheden. Uh, we hebben nog niet heel veel wind gehad, maar ook niet heel weinig. Het zit er allemaal een beetje tussenin. En uh, ja, op zich uh, doen we het goed en uh, vechten we als Lee Winnen. En uh, ja, hopelijk uh, zorgt dat voor een mooie kleur aan het einde. Ja, want gisteren zei het Bouwmeester bijvoorbeeld... het was niet helemaal mijn weer. Weet je, ik had het liever wat anders uh, gehad. Ik bedoel, hoe is dat dan voor jullie? Nou, Marit die, uh, die had inderdaad wat meer op uh, nog een aantal uh, lichtweerdagen erbij uh, ingezet. En die had inderdaad in de eerste week alleen maar wind. Uh, wij hebben toch uh, ja, wel andersom eigenlijk. Uh, bij ons waait het uh, zeker niet, niet, niet echt hard... En, uh, maar ja, in principe zijn we een, een allround team en uh, moeten we alles gewoon kunnen. En um, ja. We moeten gewoon scherp blijven en uh, we horen bij de Westen, dat is zeker. Uh... Ja, voor de mensen die dat even uit het oog verloren zijn, uh, van Van Rijsselberg uh, wist iedereen, die is zo goed, die gaat hier voor uh, Olympisch Goud. Jullie zijn verschillende keren wereldkampioen geweest, niet zo lang geleden. Gaan jullie ook voor die hoogste plek? Ja, natuurlijk, dat is wel de allermooiste kleur en uh, zeker als je er zo dichtbij bent, wil je die, uh, wil je die pakken. Um, ja. We gaan ervoor en we gaan zien of het lukt. Er zijn wel wat hobbels geweest, en nog niet zo lang geleden. Met ziekte en dat soort dingen in de voorbereiding. Zijn jullie helemaal top? Ja, daar ligt het allemaal niet aan. Het ligt puur aan onze, onze skills en onze samenwerking. Daar, daar moeten we het uithalen. En we hebben totaal geen andere excuses. Er wordt er veel gewonnen. Ik bedoel, met een beetje geluk, heel veel geluk, zeg het maar. Was het misschien wel drie keer goud geweest. Het is één keer goud, één keer zilver. Inspireert het op een bepaalde manier. Ik bedoel, werkt dat ergens door? Nou, we houden ons echt deze week gewoon met onszelf bezig. Uh, we zijn uh, totaal niet bezig met wat de anderen aan het doen zijn. En natuurlijk ben je ontzettend blij voor Dorian dat hij het zo prachtig afmaakt. En ook Marit met de zilveren medaille. Ja, super gaaf op haar eerste uh, Olympische Spelen. En uh, misschien had ze wel meer gewild, maar uh, ik denk dat ze er heel trots op moet zijn. Want uh, spelen is toch uh, anders dan alle andere evenementen. En uh, ja, hopelijk kunnen wij er nog eentje pakken. Ja, want je ziet het allemaal om je heen, hè? het succes van Goud en Zilver, maar ook het, het verlies van, van Postma, van zijn medaille. Ik bedoel, De emoties, in jullie ja, kleine dorpje, je moet alle kanten op vliegen. Ja, dat klopt, maar eigenlijk zijn ook de, het hele team is verdeeld. Een Deel zit in het dorp en deel zit in het huis. Uh, dus uh, ja, zeker in het huis is het nu heel erg rustig. Dorian is weg, Marit is klaar en Rutger is klaar. Dus uh, we zijn nog de enige over daar. Dus uh, ja, we kunnen lekker onszelf oppeppen. Uh, ik weet niet hoe de matchrace uh, het gedaan heeft vandaag. Nou ja, de eerste verloren, maar daarna nog niet helemaal duidelijk op dit moment. Oké, okay, nou, we zijn een superhechte groep. Alleen, ja, we zijn nu uh, even uit elkaar. Maar uh, we gunnen het elkaar allemaal. En uh, ja, hopelijk halen we zoveel mogelijk medailles. Nou, het wordt nu spannend voor jullie. Beloven jullie vanaf nu echt te gaan volgen. Oké, okay, dat klinkt goed. Dankjewel. <laughs> Hoi. Wel lekkere muziek dat je binnen alleen ik heb het gevoel dat je er een een, het, hè? Dat geeft Niet, <laughs> nee, ik heb het gevoel dat als je er één heb gehoord, dat ik ze allemaal heb gehoord. Maar ja. ik weet niet, uh, nou ja, dan, dan, je, je, dan, dan moet je dit album niet kopen. want Dit is een best of album, er <kijf> uh, staat uh, al zijn knijters op. Hmm. Mm. Nou, oké. Okay. We gaan naar uh, Rotterdam, want uh, Feyenoord heeft het geprobeerd tegen Dynamo Kiev... Uh, om uh, de play-offs van de Champions League te bereiken. Het lukte niet, ze, uitspeelden ze zo goed, kwamen 1-0 voor, vervolgens uh, 2-1 verloren. Thuis deden ze het ook niet onaardig. Ze speelden in de slotfase vol op de aanval en dan zou je het net zien... in de laatste minuut krijgen ze een goal tegen. Reden genoeg om na te gaan praten met uh, Ronald Koeman, dat doet Bert Mouderink. Is dit nou uh, lullig uitgeschakeld worden? Of als je zulke kansen krijgt, moet je gewoon maken? Nou, nah, ik vind het tweede.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 Erik, je bleef lang op het veld, waar een aantal van jouw collega's al na de uitschakeling gewoon hier de kleedkamers in lopen. Wilde die ervan genieten toch nog? Na nou, genieten, kijken. Ik had zoiets van: uh, ik wil het toch wel even volgen en ja, kan ik beter daar staan. Hoe voel jij je, je nu? Heb je het al een beetje verwerkt, de uitschakeling, ja, de snelle uitschakeling? Het is trouwens beter dan bij je laatste hele grote toernooi, hè? Dat was Ja, nee, nee, ja, nee daarom Kijk, en, uh... Uh, ja, bij de EK was het gewoon, gewoon heel anders. Toen passeerde ik echt onder mijn kunnen. Omdat ik gewoon ja, domme beslissingen had genomen. En ik, dat gevoel had ik nu niet. Kijk, uh, door die knieblessure. Ja, ik, kwam, ik kwam gewoon niet voor, ik kwam voorwaarts snelheid tekort. Ik, ik zat veel te veel achterop. Dat had ik bij het inwerpen al. Alleen, ondanks dat het beter voelde in de kwalificatie. Ja, wou het gewoon niet lukken. Ja. En dan komt die schrijver uiteindelijk niet ver genoeg? Nee, nee dat klopt. Ja, ik was wel vreemd. Want ik, ik had er best wel een goed gevoel bij. Weet je, ik raakte hem wel. Alleen ik zat zo erg achterop dat hij heel veel hoogte kreeg, maar geen snelheid. En uh, ja, dat heb je gewoon nodig om uh, goede worp te produceren. Had jij meer last van die knieblessure dan dat je dat misschien van tevoren had verwacht? Want ja, je loopt er al even mee rond. Ja, nee, dat klopt. Ik had hem vandaag ook lichter ingetaped, uh, niet zo strak. En het ging eigenlijk ook al uh, beter, alleen ja, uh, onbewust denk ik. Weet je. Dat, dat je er toch... Uh, en omdat ik... Ik kon hem niet zo goed buigen, want eigenlijk was de bedoeling dat ik hem niet kon overstrekken weer. Dus... dus de actie van links-links, ja, die verloopt ook anders. En ik denk dat ik daar wel last van had. Want, ja. want werp je dan gereserveerd? Dat je dan toch denkt van, ja, ik kan niet oh, nee. helemaal vol door? Nee dat, nee, dat helemaal niet. Maar misschien onbewust, weet je wel. Ja, de bewegingvrijheid voelt toch anders aan. En daardoor werp je anders. Ja. Je hebt wel ervoor gezorgd dat je geen risico's nam. Dus geen no-mark uh, risico liep. Uh, de eerste poging was wel meteen gewoon een echte worp. Het was gewoon, uh, ik wist dat ik een volle bak in moest, weet je wel. Ik, ja, je hebt niks aan de hand verworpen. Dat heb ik... Uh, dat heb ik in het verleden al geleerd. Dus uh, nee, kijk, dat, dat was het niet. En ja, was ik vreemd. Alles was gewoon te geldig ook, weet je wel. Omdat, ja, ik had helemaal geen voorwaarts snelheid. En dat is ook niet wat meestal bij mij hoort. Dus ja, ja ik heb gewoon niet kunnen laten zien wat, uh, wat ik waard ben. En uh, nou is gewoon zorg dat de knie goed komt. En dat ik nog even wat moois kan laten zien. En dan die periode dat jij daar op het veld voor erbij zit... en zit te kijken naar jouw collega's. Wat zie je dan? Ja, nou, het, het, ik volgde het niet heel erg goed, maar op een gegeven moment had ik wat door dat uh, iedereen stond 67 en 68 te werpen en de positiewisseling uh, vond een paar keer plaats. Ja, Dat was, uh, was echt bizar. Je kon ja. je toch nog een beetje genieten van de mooie finale. Ja, natuurlijk. Weet je, ik had het al verwerkt. En, uh, ja, ik heb uh, er niet eruit gehaald wat er op dit moment echt in zat, maar, maar door die knie denk ik dat toch ja, onbewust uh, anders heb geworpen en... Uh, Helaas. Aan de andere kant, EK meegemaakt, Olympische Spelen meegemaakt. En dan zeggen ze: je bent nog jong. Ik zie er in ieder geval soms nog jong uit. Nee, maar, maar. Ik bedoel, maar er zit gewoon goed in hoor. Ja, nee, dat, dat is ook zo. Het gaat steeds een stukje beter. Alleen, uh, kijk, mooi zou zijn als je gewoon op, op zo'n moment kan laten zien wat je op dat moment waard bent. En, uh, ik kom er steeds dichterbij en uh, maar het duurt maar iets, het gaat maar iets te langzaam. Ja. Kun je dat versnellen? Nee, nee, nee. Ik doe, ik doe wat ik kan. En, uh, ja, van elke uh, ervaring probeer ik iets op te steken. En uh, dat gaat ja, tot nu toe gewoon goed. Uh, er, komt, er komt nog veel aan. En, uh, ja, ja, ik ben gewoon veert op de knie na. En uh, ik verwacht echt nog wel uh, heel jaren mee te gaan. Discuswerper Erik Kadé was dat hij sprak met Gio Lippens. Twee keer goud. Twee keer brons. Wat een dag was het voor de Nederlandse equipe in Londen. Van Epke naar Teun. En van Dorian naar de dressuurploeg. We daar hangt de spandoek. Fly, Epke, fly. En dat is precies wat hij heeft gedaan. Met goud als resultaat. De casino. Wel de kompachtje in de kom. Want daar komt de casino als eerste. Nou, die pakt hij. Dan komt de tweede erachteraan. Die pakt hij ook. Ja, ja, ja, ja. ja. Oh, dit is een grotere fout, hoor die die man. Hoi, hoor, hij heeft een fout gemaakt. Hij keurt wel gelukkig wel, door. Hij staat, hij staat, hij staat. Hij ah, heeft zo de zonnebal staat En dan gaan de vuist omhoog. Kom op, kom op met die score. Kom op met jullie. Ja, hij heeft het. Hij heeft het. 5 -3 -3. 5 -3 -3. Hij heeft het. Hij heeft het. Hij heeft het. Hij heeft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 Kijk eens mama, zonder handen. En Adelides Cornelissen heeft gereden voor wat ze waard is. En uh, goud voor Engeland. En dat doet dus soeverein. Duitsland, uh, mooi zilver. En wij mooi brons. Met de mogelijkheden die we op dit moment uh, hadden. Gaat op geven en gaat van de vijfde positie zo heel simpel naar de eerste positie. En zo zit Jurendi Martina in de halve finale. En die wordt morgenavond geloven. Dorian van Rijsselbergen, Olympisch kampioen. En hij maakt het op deze manier af. Wat een kampioen. Daar komt Serena Peersen. Het gaat over de voorlaatste en nu over de laatste. En ze worden Olympisch Kampioen. 12.35. Een prachtig Olympisch record. En Annemir is going to take the second ride. She wins 2-0 straight and wins the gold medal. And Victoria Pendleton's career ends on a silver medal. En wat doet Lathouwers? Hij kan het nog net aanhangen. Nu moet hij heel hard. Nee, het is te laat. Nee, dat lukt hem nooit van zijn leven. En, hoi nu aan de leiding. Chris hooi richting de medaille. En Hooi wint de sprint. En ik denk, ja, Mulder zit in de buurt van de wons hoor. Allebei brons. Ja, ja, ja, ja, Allebei brons. Een drie achter de naam van Simon van Veldhoven. Nee! Oh, dat verandert nu weer vier. Wat doen ze nu? We stonden bij allebei brons. En wat doen ze nu? Er staat nu in vier. Nee zeg! Nee. Ik zie, uh, wacht even, want ik zie hier nee, in wolf. Ja, allebei drie. Oh, ze herstellen vier. Oh. Mans, Ja, sorry, ik Geef vertel niets. wat niet. zie. niet. Tofik Hij gaat winnen. Hij werd gedisqualificeerd. Werd uit het toernooi gegooid. Omdat hij op de 800 meter naar 300 meter uitstapte. Hij wint aan 1500 meter. Wat een verhaal is dit, zeg. Komt de corner van Spanje die gaat, en die gaat erin. die gaat erin, die gaat erin. Goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal, goal. De Spanje. Dat was duidelijk. Dat was duidelijk. Zat hij erin, Ja, die zat er zeker in. Uh, drie huldigingen uh, vanavond uh, hier in het uh, Holland House. Uh, Teun Mullen, natuurlijk, voor zijn bronzen op de Keirin. Uh, Marit Bouwmeester voor haar. Uh, Zilveren zeilprestatie en de Gouden Plak van Epke Zonderland. Ze komen alle drie straks op het podium hier om te worden toegejuicht. Uh, uh, Robert Meder, uh, mijn collega, is al even in de zaal. Uh, ja. Is er wel iemand voor gekomen, Robert? Ja, het is, uh, het is lekker druk. <laughs> <laughs> het is uh, redelijk vol. Ik moet wel zeggen dat er op sommige plekken uh, wat meer ruimte is dan bij... Uh... De andere huldigingen, en dat zal ongetwijfeld te maken hebben dat dat toen ook in het weekend viel. En dat toen gewoon veel meer in Nederland, dus deze kant op zijn gekomen. Dus uh, uh, dat is, het, het is nu uh, vol, maar niet te vol, als je een beetje snapt wat ik bedoel. Uh, het uh, belooft zo meteen een kleine 20 tot 25 minuten te gaan duren. Uh, eerst uh, Teun Mulder, dan Marik en dan uh, komt Epke Zonderland als laatste naar voren. Die drie zullen... Uh, ...op een waardige wijze verhuldigd worden zoals dat eigenlijk elke keer hier gaat. Ja. Dus, uh, belooft hier nog een, uh, een lange en gezellig onrustige avond te worden. Je hebt het al een paar keer gezien, wat staat er te wachten? Nou, wat er gaat gebeuren is, uh, dat hebben we bij alle andere huldigingen ook gezien... Er, er komt een soort trap, die komt uh, uh, van boven naar beneden, die wordt, wordt neergezet. Prachtige grote lange trap, en dan komen ze in één keer van boven naar beneden komen ze het podium af. Een prachtig decor, mooi uitgelicht, laserstralen, om werd door wat wil je nog meer? En vervolgens lopen ze de zaal in. Op een, ja, hoe noem je dat ook weer? Op een, op een loper, maar dan van hout. Ik kan even niet op de naam komen. Lopen ze de zaal in en daar krijgen ze dan van het publiek een gouden of een zilveren medaille uitgereikt. Van het publiek die wordt dan achter een, een, een soort heel groot kartonnen bord van karton gemaakt, een zilveren medaille. Die wordt dan of een gouden of een brons, die wordt dan achter in de zaal uh, uh, wordt die uitgereikt. En die wordt dan door het publiek symbolisch naar voren gebracht en uitgereikt dan aan uh, degene die hem gewonnen heeft. Ja, en dan komt het via de Champions. En dan uh, is het zo'n beetje voorbij, dat is het dit kort. Ja, nou, en als het goed is, uh, horen we jou daar in ieder geval uh, later vanavond uh, ook nog even over. En uh, wellicht wel in het oog, uh, Mieke van der Wijn. Goedenavond. Goedenavond. Waar heb jij van genoten vandaag? Nou, ik heb enorm genoten. Ik heb van ontzettend veel sporten heb ik enorm genoten. Epke Zonderland heb ik natuurlijk heel erg genoten. Ik durfde bijna niet te kijken. Ik ja, kreeg oog. oh, Straks grijpt spannend, hij weer hè? mis. Net zoals de vorige keer. Dus dat vond ik echt heel erg spannend. Ik was helemaal alleen thuis. Maar goed, uh, daar heb ik echt even een klein glaasje op gedronken. Ook al moest ik vanavond nog Ho. werken. <laughs> goed zo. Ik vond het zo fantastisch. Wat maar, heb je in, het, uh, in, in je programma zitten? Nou, uh, we gaan ook wel eventjes naar het Holland. House, hoor. Uh, halverwege de uitzending, daar is Edwin Cornelis om even van die sfeer te proeven. Verder hebben we ook andere dingen natuurlijk. Alex Brenninkmeij, de nationale ombudsman, die komt. Want er is namelijk een rapport uitgebracht waarin hij uh, zegt... Vanuit de omstandigheden waaronder mensen worden vastgehouden die uitgezet moeten worden... of die illegaal in Nederland zijn, opgepakt zijn, die zijn eigenlijk inhumaan. En dat zou echt veel en veel beter kunnen. En we gaan het nog hebben over die gekte met die, die, die sponsors. Weet je wel, die okay. mensen die, die zelfs een vrouwtje die een truitje ja. breidt met ringen oppakken. Tot dat. zo.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 Dit is Radio 1.